1 uur Eva de Jong met het NOS journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Italië heeft de eurosceptische vijf Sterrenbeweging het onverwacht goed gedaan. Dat blijkt uit de exit polls. De 5 Sterrenbeweging zou met ongeveer 30% procent de grootste partij worden. Forza Italia van oud Premier Berlusconi zal met 11 tot 15% procent minder halen dan verwacht. Verder verliest de regeringspartij PD meer dan verwacht en boekt anti-migratiepartij Lega flinke winst. Met deze uitslag is het lastig om een coalitie te vormen... omdat zowel een links- als een rechtsblok geen meerderheid kan halen. De exitpol kan overigens flink afwijken van de uiteindelijke uitslag. In 2013 zat de er behoorlijk naast. De Verenigde Naties willen vandaag naar de Syrische regio Oost-Ghouta... om hulpgoederen te brengen naar de noodleidende bevolking. Het gaat om een convooi met voedsel en medicijnen voor 70.000 mensen... In de enclave zitten 400.000 mensen vast. Het Syrische leger heeft nu ongeveer een kwart van het rebellenbolwerk in handen. De beschietingen en bombardementen gaan voorlopig door. En van een dagelijkse gevechtspauze is nog niets terechtgekomen. En of de hulpgoederen Oost-Ghouta zullen bereiken, is nog de vraag. Door de zware aardbeving in Papua-Nieuw-Guinea hebben 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen zegt het Internationale Rode Kruis. Door de beving met een kracht van 7,5 van afgelopen maandag zijn 31 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog steeds naschokken. Duizenden huizen zijn zwaar beschadigd. Ook zijn veel wegen onbegaanbaar geworden. Daardoor kan noodhulp moeilijk in afgelegen gebieden terechtkomen, terwijl er daar juist veel behoefte aan is. De regering van papua nieuw guinea heeft de noodtoestand afgekondigd.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 Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 5 maart 2018. Het is 1 uur 2 minuten en 12 seconden. Tot 2 uur vannacht is dit het programma Zwarte Priet van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. technicus is aan de baken, maar achter hem zit berend om te kijken wat allemaal misgaat met telefoon en met andere dingen. Hans Schelf is, want dit is de nieuwe studio van de NPO luisteraars. We zijn uit het gebouw van de narcistische onnozele subsidievreters In het gebouw van de nepotistische parasiterende onderdrukkers. En die hebben een eigen studio. En ik kan naar buiten kijken. En als ik naar buiten kijk, zie ik het oranje licht van studio Max achter me. Het is opgedroogd. Heerlijk. Al die tijd zat opgesloten. Ja, je hebt die oude studio gezien, Lieke. Dat zag er niet uit, hè? Nou, nee. dat zou ik niet willen zeggen, maar deze is mooi, hè? Ja. Uh, Lieke Kuiper neemt de telefoon aan, print de mails uit, kleert met zieke media en webcam en doet alles wat verder nodig is. Lieke van Rossum, die hoort u net, dat is de lijsttrekker van de SP in Delft. En zij is mijn gast. Ik ben Prims, uur op Show u kunt bitteren op apenstaat, ZPP op 1 of hashtag zwarteprietpraat. Mails kunt u sturen naar zwarteprietpraatapenstaatpounet.tv. Echt, andere mailadressen lezen we niet. En u kunt altijd bellen, telefoon 0800 1121. Lieke. Voor de... Ja. Uh, kijk, die, ik heb jarenlang... Uh, eerst als advocaat en later als programmamaker... Uh, primetime ben ik geweest... in wijken waar er heel veel gekleurde medemensen wonen... van Marokkaanse, Turkse, uh, uh, Somalische, Antilliaanse afkomst en dergelijke. Die zitten vaak, zoals de jongen het beschrijft, in de buitenhof... in, in, in woningen waar de woningbouwvereniging niet zoveel aan doet... waar er heel veel wegbezuinigd is. En die mensen klagen en raken gefrustreerd. Dat hebben we gezien. Uh, Ahmed Marcouch Slotervaart. Uh, die, en Slotervaart. En die grijpen dan naar wat je zou noemen criminaliteit. En dan wordt er veel repressie gedaan. Dat is het samenscholingsverbod. En zodra je samen bent krijg je 100 euro boete. Of hoeveel euro boete. Voor overtreding van het samenscholingsverbod. Nu is het jammer van die mensen. ze gaan Vaak hebben ze de discipline niet om naar de advocaat te gaan. Er zijn een heleboel advocaten. Van Marokkaans of Turkse. Kom af, die heel graag die jongens gratis willen helpen. Ook uit Rotterdam. Die jongens komen er niet. En daarnaast. Ze worden nooit lid van een politieke partij. Om via die weg hun problemen aangekaart te krijgen. Er was iemand uit Haarlem... die hadden een actie voor een straat van 30 kilometer. Die zag ik bij de prestatie van Lilian. En die zijn dus in de straat actie gaan voeren... in gaan spreken en steeds met behulp van de lokale SP. En dan zie je dat ze op termijn winnen. En ik merk ook, want aan de stemmen... je kan per kiesbureau zien... Op welke partij gestemd is. Dus als je het kiesbure de, de, de, de kiesbureau in Buitenhof zou nemen van vier jaar geleden... zou je kunnen kijken wat is de opkomst en op welke partij is het meest gestemd. Ja. Nou, en ik weet zeker, ik heb het nog niet uitgezocht... maar als ik het ga uitzoeken, hebben ze niet op de SP gestemd. Jawel. Maar niet in grote getalen in Buitenhof. In Buitenhof is een van de wijken waar wij de meeste stemmen halen, ja. Oké, okay, dus ja. dat is hoeveel procent van de stemmen ongeveer daar? Um, in sommige stembussen zit dat uh, op de 18, 19 procent. dat okay. ja. is één op de vijf. Ja. ja dat is die gaat af. stemmen, hè? Ja, Want een heleboel de mensen stemmen ook helemaal niet. Juist, ja. en dat ja. had er in de Bijlmer opkomst. Dus wat ik me steeds afvraag is... waarom vinden de gekleurde medemens nog niet massaal de weg naar de SP... die eigenlijk voor de gekleurde medemens in de onderklasse... de beste partij is met het beste programma? Ja... Nou ja, ik zei net al, hè, mensen hun kleur staat niet op hun stembiljet. En sowieso zien we die stembiljetten niet, maar je snapt wat ik bedoel. Maar ik denk, ik denk namelijk echt dat je, dat je dat niet kan zeggen. Dat uh, dat, dat ligt aan uh, mensen hun kleur of hun uh, afkomst. Ik denk dat het veel belangrijker is in wat voor, uh, in wat voor wijk je woont, hoe je opgroeit, hoe, je, uh, um, hoe de stad is vanuit jouw oogpunt. En dan maakt het niet uit of jij uh, oorspronkelijk uit Marokko komt of je ouders uit Marokko komen of uit Nederland. Ja, nou, wat ik probeer te zoeken naar, wat ik vaak vond, uh, uh, mm, dat te veel, te weinig mensen met een kleurtje, uh, uh, of moslims, lid worden in politieke partijen, die, uh, he, want ik, ik, ik zei altijd tegen uh, jonge moslims van Marokkaanse en Turks afkomst, word massaal lid van de VVD. Jullie moeten niet allemaal bij de A gaan zitten, ga bij de VVD zitten, daar zijn er weinig. En dan lullen ze allemaal maar ondertussen glimlachje, glimlachje en word je een machtige positie. En dan kan je wat gaan doen voor die mensen in die achterstandsbuurt. Nou, dat vind ik wel een beetje een omweg. Ja, maar <laughs> dat de vind de ik. Je moet altijd de vijand infiltreren. <laughs> ja, als je het zo bekijkt. Ja. Ja. ja. En dan wacht je tot je machtig genoeg bent, zoals ja. Gorbachev en dan sloop je ze. Ja. Ja, maar worden dat ze zou niet. je kunnen doen. Malik Asmani is een een tweede Kamerlid. Zijn moeder is laag opgeleid, zijn vader laag opgeleid, zijn moeder is een Frisien, zijn vader laag opgeleid uit Marokko. Kijk hoe ver die jongen geschopt heeft. Tweede Kamerlid met een rekkere rechtse tekst. En nu kan hij veel meer doen voor zijn ouders. Ja, ja dat, is, dat is hartstikke mooi, maar dat is, uh, dat is één persoon. En we kunnen ja. niet allemaal uh, gemeenteraadslid worden, we kunnen ook niet allemaal Tweede Kamerlid uh, worden. Waarom dus ik niet? denk dat. Uh, nou ja, omdat je We maar uh, 50 zetels te verdelen ja. hebt. Maar kijk, als je dus... kijkt naar al die idioten... die namens de PVV Tweede Kamerlid worden... Kijk, ja, ze hadden zelf een brievenbusplasser, een sekslijn een exploitant en iemand met losse handjes. En moet je naar de Partij van de Arbeid kijken... ze hebben mensen die regels ontduiken... van uh, hoe, die, die, die, die, hoe die, die, die idioot die, die, die, die, die arme mensen uitbuiten... Uh, Lieke het altijd jouw grote vriend uit het noorden... Tweede Kamerlid van de PVDA die nu wel op... Ja. Morlach, ja, Morlach, ja, Morla. oh, ja. Zoals Sujet, die zit daar gewoon. Dus ik bedoel, als dat soort figuren ja, ja, ja. Tweede Kamerlid kunnen worden... dan kan iedereen Ieder, wel Iedereen kan Tweede Kamerlid worden. Nee, maar ik bedoel niet alle mensen in Nederland. Um, dus uh, je moet op zoek, ook lokaal natuurlijk, naar manieren... waarop mensen daadwerkelijk inspraak hebben en zeggenschap hebben... over wat er gebeurt in hun omgeving, in hun buurt. Dat is eigenlijk waar je het over hebt. En ik denk dus dat de sleutel heel erg zit. Nou, ja, met die voorbeelden die jij noemt van uh, dat je met mensen in contact komt en dat je samen iets opzet en iets ah. voor elkaar krijgt politiek ja. binnen je gemeente. Dus ja. uh, als jouw vraag is van welke opgave ligt er voor de SP... om te zorgen dat je mensen in al die buurten nog meer aan je bindt... ja, dan is de eerste stap naar die buurt toe gaan met mensen spreken... erachter komen wat zij willen en dat met elkaar voor elkaar krijgen. Je weet, en dat ga, proberen we te doen. Iedereen die mijn gast was, ga ik zondag na de verkiezingen... dus even kijken, 22 maart, uh, 25... Zondag 25 maart, geloof ik, uh, ga ik iedereen bellen? Ga ik jou ook bellen voor te kijken wat Maar dan ga ik je ook vragen of je die jongen hebt gebeld en of je met hem in die week bent gegaan. Ja, yeah. ja. Ik moet even sceptische muts, dat is een zeer gewaardeerde twitteraar. Ik weet niet wie okay. dat is, dat is een vrouw, maar die zegt, Noord-Hollands Dagblad, de beslissing van het partijbestuur slag volgens kostelijk in Horen in als het bom. We zijn dan ook zwaar in beroep gegaan, maar dat haalde niets uit. Ze hebben beslist op allerlei argumenten waarmee het niet eens zijn. Er is een speciale commissie voor om te bepalen of je deel mag nemen, maar daar hebben we niet eens mee gesprekken mee gehad. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat we een kritische afdeling zijn. We lopen niet aan de leiband. Dat is dan niet in dank afgenomen. Desalniettemin zullen bestuur en fractie het landelijk besluit respecteren. Van Stralen, het is wrang, maar het is niet anders. Dit gaat over de uh, uh, SP-afdeling in Horen, die niet mee mocht doen van de verkiezing door jullie dictatoriale bestuur. <laughs> ja. ja, ik liep het voor je voor. Ja, maar dit en is volgens mij... Uh, de tekst van, de, van een van de raadsleden... Ja. en niet van het bestuur van de nee. afdeling. Want maar die stonden laat zien dat het niet in overleggen is. Ze hebben geen, commissie gehad, geen gesprek gehad met die speciale commissie. Jullie zijn gewoon kleine dictatoren daar bij de SP. <laughs> nou ja, ik weet, ik weet niet uh, of deze persoon een gesprek heeft gehad... met, uh, met een commissie. Volgens mij uh, is het dus zo dat we in alle gevallen... in bijna alle gevallen... Uh, gewoon het erover eens zijn of we wel of niet mee mogen doen. En dat er iemand zit in de afdeling... Hoor, ik weet niet wie er hier gequot wordt die het daar niet mee eens is... en die teleurgesteld is. Uh, ja, dat kan. Maar ik denk wel dat het voor onze kiezers ook heel belangrijk is... dat uh, de plekken waar uh, mensen op de SP kunnen stemmen... dat ze ook kunnen vertrouwen dat, daar, uh, dat we daar echt wat voor elkaar kunnen krijgen. En niet dat we, dat we iedereen die mee wil doen uh, per definitie uh, akkoord geven. Ja, ik denk dat daar... Nee. Niks maar je weet het niet. Dat is gewoon. Niet meer ik heb me, nee, ik zat niet in die wat commissie. Wat voor werk doe je bij dus de SP? Ik, ik, uh, ik doe uh, afdelingen coachen en uh, cursussen geven. Oké, okay, In Zuid-Holland, ja. En Zuid-Holland. Oké. Okay. Dit, dit is een rare import. De Nederlander weet je wel, zijn voorouders komen elders vandaan. En die zegt misschien wel een empathieverhaal. Ik snap niet dat ook niet elke NPO-medewerker heeft dat, Prim. Dat zou je toch moeten weten. Elflet, ik heb geen enkele empathie, ook niet voor jou. Maar ik, ik doe sociaal werk door jou twee uur lang te laten twitteren... over dit programma wat je donsens weet, zodat je enige sociale besteding hebt. Want anders heb je ook maar een zielig leven... Uh, waar, je, en waar je alleen maar zit te klagen op Matthijs van Nieuwkerk. Dus ja, maar ik snap <lacht> deze tweet niet goed. Um, uh, uh, uh, uh, nog een paar vragen over Delft... Um, het was over het algemeen een vrij linksbestuur altijd daar, hè? GroenLinks, Partij van de Arbeid. Is het rechtser geworden nu die 66 zo groot is? Merk je want, hè, dat, dat het, dat, dat het verschuiflam dat zeggen naar nou, wat kapitalistischer denken... dan vroeger het socialistischere denken wat er in Delft was? Ja. ja? ja. En hoe zal dat, dat komen? Merk je. Dat, uh, dat merk je doordat er steeds meer uh, dingen worden uitbesteed. Dus in plaats van dat de gemeente uh, er, er is, ja, in, in, in onze optiek... de gemeente die er moet zijn voor haar inwoners... en uh, moet zorgen dat er een basisvoorzieningen voor iedereen uh, uh, zijn... dat idee dat is er niet meer. Het is veel meer een ieder voor zich instelling... als het gaat om, uh, om de uh, bijzondere bijstand... als het gaat om, uh, nou, wat ik al zei, uh, speeltuinen, uh, buurthuizen. Het is allemaal, uh, mensen moeten het zelf maar doen, eigen verantwoordelijkheid... En uh, de gemeente is er uh, uh, vooral om uh, uh, ja, te kletsen in de regio en uh, geld uit te geven aan uh, organisaties die bedrijven naar de stad moeten trekken, et cetera. En er is, maar er is op toch die manier veel minder grip. Maar er is toch geen ruimte voor bedrijven in Delft? Geen ruimte? Ge nee, Ik bedoel, ze hebben vol. geen ruimte voor heuzen, maar ze hebben, hoe kan je daar wel ruimte hebben voor bedrijven? En het barst in Delft van mensen die in Rotterdam of Den Haag werken. Dat snap ik dus ook nooit zo goed. Dat ze zeggen van we moeten de werkgelegenheid allemaal naar Delft trekken. En dan denk ik ja de meeste mensen die werken helemaal niet in, in Delft. Nee. Plus we hebben een bedrijventrein aan het water. Ja. En daar zitten uh, een heleboel uh, uh, middelgrote bedrijfjes. MKB bedrijven zitten daar. Daar zitten duizenden banen. En daar willen ze nu juist woningen gaan bouwen. Ja. En dat vinden die bedrijven natuurlijk helemaal niet fijn, want die kunnen niet meer uitbreiden of bepaalde bedrijfsonderdelen meer doen. Ja, wij zeggen laat die bedrijven dan daar zitten. Dan heb je een goed bedrijventerrein, dan heb je allerlei soorten banen voor de mensen in Delft. En laat verder dat zo zijn en ga daar geen woningen bouwen. En laat die bedrijven lekker naar Rotterdam gaan. Even kijken, Lieke, zijn er nog bellers? Wat zei je? Oh, er is, oh, luisteraars, als u 0800 11221 belt... ...hebt u het risico dat er iets mis is met de lijn... ...en dat, dat u dus niet in de uitzending kunt komen. Oké, okay, dus luisteraars, er is iets mis met de telefoon. Maar hebben we wel de blanke Germaan al hangen? Oké, okay, uh, we, we, we hebben Lieke... Uh, dus, dus luisteraars, sorry, het is de nieuwe studio. Hans Scheldt is driftig aan het opschrijven. Maar er is iets met de telefoonlijn... waardoor als mensen bellen... ze niet bij Lieke in de uitzending komen. Ik weet niet wat we gaan doen. als Straks als Wilbert met zijn kolom komt... kunnen we het even uitproberen. Dus sorry als u belt en de telefoon gaat over. Het is, er is iets mis met de lijn. Um, uh, we hebben een blanke Germaan. Kijk, dus... Uh, Bauke, als de, de, de, technicus Adebakema, dat is een blanke Germaan. Zijn voorouders zijn Friese, die zijn hier gebleven. Dat waren de oorspronkelijke bewoners. Vervolgens is er een tsunami aan buitenlanders gekomen, maar ook wel Germaanse families, maar Batavieren en daarna Picten en kelten. En hugenoten en joden en zo. En die hebben Nederland overspoeld. Hebben een vreemde religie meegenomen, het Christendom. Die hebben ze hier geïmplementeerd en hebben de Inheemse dat door de strot gedrukt. Want die Inheemse die hadden gewoon de Germaanse godsdiensten en nu is er nog maar één Germaan die het daarvoor opneemt en die heeft een speciaal plekje in dit programma gekregen door een Germaanse lobby en die heeft zelfs zijn eigen muziek gemaakt. Lang, slank, atletisch gebouwd, staalblauwe ogen en hart van goud. De blanke Germaan. De blanke Germaan. blanke Germaan, bent u er? Ja, zeker. Ik ben er. Ja, liegen, ik weet ook niet eens wat de naam is van de Blanke Germaan. Ik weet ook niet waar hij woont. Hij is gewoon als Blanke Germaan. Oké. Okay. Oké, okay, Blanke Germaan, wat wilde u vandaag kwijt? Want u was er vorige week niet. Zaten we in Suriname. Door geen behoefte aan Blanke Germanen. Nee, nou, we hebben u nodig gemist in, in, het, in het koude Nederland. Dus ja, er is, is veel gebeurd. Ik heb trouwens niks te maken dat de telefoonlijn het niet doen. Hè? Dat, dat heb ik niet kunnen regelen, maar... Het gevaarlijke is, natuurlijk, dat ik ben een gamaan van het voortschrijdend inzicht. Mm -hmm. En wij germanen die wijzen de weg. Ik hoor mijzelf nu dubbel, maar dat is wel fijn om mezelf een keer te horen. Ook gewoon. <laughs> ja, Anna gaat iets proberen. Het, het ligt uh, blanke germaan, het ligt echt... Uh, je moet de tele telefoon eigenlijk als je praat van je oor weghalen. Het heeft iets te maken met die nieuwe studio en, en allerlei gedoe, maar... Uh, uh, ze gaan daar weer hard aan werken de hele week. Uh, ik zie Hans Schelfen steeds bleeker worden. Hij kreeg zo een Johan Cruijff bekje. Dus uh, dat betekent alleen maar stress. Maar goed, ga vooral door. Goed, ik ga door. Nou, u was dus weg. En, en er gebeurde dus van alles hier. Er werd dus uh, een feest werd verboden van Indianen en Cowboys. Oh, uh, door de week wie? Daarvoor, uh, in Vredeburg in Utrecht Het was een kinderfeest van Indianen en Cowboys. En dat, dat mocht niet, want dat was... Beledigend voor de Indianen. Dus serieus? Op dat niveau? Ja, dat is, echt, dat is echt. Is dat serieus waar? Ja, het, ja, dat was in het nieuws. Was nou. er een feest verboden? Ja. Nou, nou, het was niet verboden, maar uh, ze hebben. Uh, omdat er zoveel kritiek kwam, uh, zijn ze ermee gestopt. Kouwbordje en Indiaantje spelen. Tifoli? Ja, volgens mij wel. Blanke Germaan, wat gebeurt er in dit land als ik er niet ben? Dat, dat gebeurt er dus. Dat gebeurde dus. En ook, ook terwijl u er wel was, was er die week daarvoor even over een man met een pruik. En nou ja, deze ja, die, kom die maar met de over. Ja, die, die, die, die meneer van de geit. Hè, oh, dat de, mond, oh, maar dan dan had dan ik ook gezien, ook. dat vond ik grappig. René nee, die, die, die een parodie op die boot deed. Maar dat vond ik Precies, hartstikke leuk. Ja, dat is ook hartstikke leuk, maar ondertussen is de enorme ophef. Nu is DV... wie, Nee, maar, maar wacht even. Je moet, Blanke Germaan, je moet even onthouden. Er is iets raars aan de hand in dit land. Kijk, er is een TV-programma, Voetbal Inside. En als die alleen over voetbal praten, kijkt niemand. Ik kijk naar dat programma niet... om de mening van René van der Gijp over voetbal. Maar ik zit te wachten totdat iemand op de hak genomen. en ik ben ook vaak slachtoffer ervan geweest, een paar keer. Maar ik, vind, ik, ik, ik kom niet bij van het lag als Johan Derksen... die grootste onzin delibereert. En René van der Gijp alles. Dat, dat vind ik grappig. Ik vind het cabaret. Ik geniet ervan. is echt altijd een programma waarvoor ik... Weet je, echt, daar, daar ga ik voor zitten. Nou, nu zijn er weer andere mensen, zoals Silvana... Zoals Sonny Bergman, zoals Anoushka Noumesme. en zo nog een paar anderen... die leven ook weer in een bubbel... en praatprogramma's als Ginek... die moeten worden gevuld. Dus wat gebeurt er? Iedere keer denkt zo'n redactie... hey lekker... En die lodigt dan zo'n gast uit aan tafel. En dan hebben ze weer een programma waar er iets gebeurt. ze kunnen Kijk, ze zijn te dom om, zoals ik, Lieke van Rossum uit te nodigen. Zonder voorgesprek, Lieke. We hebben ja. niets voorbesproken. En dan ga ik gewoon op basis van mijn kennis en kunde ga ik een gesprek aan. Nou, dus wat kreeg je, Blanke Germaan? Het is... En dan lijkt het alsof er iets aan de hand is. En de media, de massamedia, de kranten... die hebben zoveel mensen wegbezuinigd. Dus de krant gaat niet meer ouderwets in een wijk lopen... om te kijken wat er aan de hand is. Die zit op de redactie allerlei Twitter-verhalen te lezen. En dan schrijft weer duk weer een verhaal. En dan kan hij weer lekker kankeren. En het gaat nergens over. Want de echte problemen worden niet benoemd. De neoliberalen die ons land leek, leegroven worden niet benoemd. Het feit dat de Germaanse religie niet meer bestaat wordt niet benoemd. Dus jullie trappen er allemaal in. En ik vind dat... dat, dat ik zal je een voorbeeld. Ik had uh, in dit programma gezegd dat Silvara Simons een mislukte negerin was. Nou, toen was er een ja. hele ophef en toen kreeg ik een, een, een sms van iemand van de redactie van RTL Lead Night of ik hierover wilde komen praten. Toen zei ik ja als je me 3500 euro betaalt, wil ik wel aanschuiven. Nou dat was niet de bedoeling. Toen zei ik, nou voor 1500 wil ik ook wel komen. Dat niet, ik zeg, daar kom ik niet. Dus kijk, als Jinek me zo uitnodigt om iets wat ik hier zeg, dan zou ik zeggen: betaal 1500 euro, dat schuif ik aan. Maar al die andere mensen schuiven gratis aan, want dan hebben ze een beetje eerplie. Precies. Snap dat je het zo? Je niet als arkaan ja. zichzelf op de kaart gezegd. En Johan Derksen, die is dan nog zo dom dat hij gaat zitten in die programma's om zich te verdedigen. Moet je niet doen. Ik vind dat Johan Derksen en René van der Geijd nog meer travestieten belachelijk moeten maken. Ik vind dat ze iedereen belachelijk, vooral die moraalpolitie, helemaal door het slijk moeten trekken. Want ik vind, en dat vind ik echt, ik vind het belachelijk dat over die pruik er zoveel afhef was. Dat ben ik helemaal met u eens. En we hebben dus, maar ja, het is dus een rijtje. Hè? Dus het, het, de indianen, pruiken, de intelligentie, het, het gaat maar door. Dus ik heb een oplossing bedacht. Ja. Als Germaan, u weet, bij oplossingen liggen nog altijd gevoelig, maar ik heb een oplossing. Weet u wat het probleem is? Wij moeten verder terug in de geschiedenis. Wij moeten gewoon excuus gaan aanbieden aan de Neandertalers. Wij mensen hebben de Neandertaler uitgeroeid. Dus dat kunnen we gewoon doen. Dus wij kunnen... Ja, maar nee, dit is een serieus verhaal. Wij kunnen nu, omdat er toch nog DNA zit in bepaalde mensen... onze excuses ook daadwerkelijk aanbieden aan die mensen. Aan bijvoorbeeld meneer Kuzu, meneer Rama Tarsing, da Daar kunnen we echt onze excuses aan aanbieden gewoon. Want, omdat die mensen... Kijk, ja, weet je wat het is met Neandertalers? Die, die hebben een, uh, ja, een iets minder denkvermogen. Dus die kunnen... Die waren dom. Dus en hoe daar, slimmer wij zijn, de slimste slaat de domste de, de, de kop in. Zo werkt het al in de hele geschiedenis van de mensheid. Precies. Dus die zeggen precies wat ze denken zonder na te denken. Ja, dat ben ik en dus. En een kelt, ja, maar een kelt, die, die bedriegt je. Ja. Die Kelten zijn onbetrouwbare sujetten. Precies, en de Neandertalen niet. Nee, de Neandertalen die zijn dat eerlijk, niet daarom zijn ze dood. Ja, uitgeroeid. Dat is de... Maar het DNA is, is doorgegroeid, hè? Ja, dus... maar het is net zoals die dodo. Die dodo bleef gewoon in Mauritius. En toen kwamen al die blanke Germanen op die vaart aan de baken, maar zijn voorouders en families. En die sloegen al die vogels dood omdat ze niet wegrenden. En zo is de dodo uitgeroeid door de Nederlanders. Ja, ja nee, precies. en nou ja, Dat is dus ook met de Neandertalers gebeurd. Maar dan niet alleen door de Nederlanders. Gewoon door de gehele mensheid. Ja, maar goed. Had dus u nog we... iets zinnigs te zeggen? Want we wonen nu al zeven minuten. <laughs> nee, en dit is geen uh, reclame voor de blanke Germaan. Want ik wil ook daar met Lieke doorgaan. Nee, dat, dat, dat, dat, is, dat is zeer goed. Ik, ga, ik kan nog wel iets diepzinnigs zeggen. Ja, ga je gang. S'nachts in het bos zeggen de bomen... Hoe kunnen die mensen zonder wortels? En ik ben er zelf ook geen reden van, maar het klinkt heel diepzinnig. Nou, weet je, weet je wat het grappige is, Blanke Germaan? Dat wordt mij steeds gezegd, want voor de duidelijkheid, mijn grootvader komt uit India. En uh, mijn grootouders van uh, alle, alle, alle zijden. En mensen vinden dan steeds dat ik een bepaalde cultuur en een traditie en een religie moet voortzetten. Maar ik zeg, ik denk zelf... En het feit dat ik zelf denk. want hé, Zoals je weet doe ik niet meer allergie. En afgelopen vrijdag was het Pogwa. En ik kon uit Suriname vertrekken. Op, op, want ik was daar voor het radioprogramma. En ik denk van ja. Er zijn twee vrije dagen daar. Wat moet ik daar doen in hemelsnaam als er niet gewerkt wordt. Dus ik heb donderdag het vliegtuig genomen. Mensen vinden het raar. Ik zeg ja maar ik kom dat feestje niet te vieren. Dus. Uh, en als verweten mensen mij nu dat ik een verrader ben van mijn cultuur, van mijn afkomst. En ik zeg tegen die mensen, hé, hey, ik kijk niet waar ik vandaan kom, ik kijk waar ik naartoe ga. En ik heb een nieuwe religie, u en ik, hè? we hebben overeenkomsten, ja. we gaan die blanke Germaanse kerk oprichten. Ik kijk naar mensen ja. die niet op me lijken, maar die dezelfde ideeën hebben, daar trek ik mee op. Dus ik verenig me niet op basis, oh ja, jullie hebben de webcam uit jongens. De webcam is niet ingeschakeld, ik krijg mensen die klagen dat de webcam op NPO Radio 1 de beeld is. Er geen beeld op, ja. Uh, uh, dus uh, daarom, Blanke Germaan. Dus uh, ja, ik kijk naar de toekomst. Dus, uh, die je hebt ook bloemen die zonder wortels groeien. En die bloeien erg veel mooier. Precies. Dus dat okay. is een beetje wat ik er ook niet aan begrijp. Het kan alle kanten op, maar uh, ja. Ja, net zoals bij Wat ik, met wat ik u. wel minder vond. Ja, tot de volgende week. Dat tot de volgende week. Oké, okay, dag, Blanke Germaan. Lieke uh, ja. van Rossum, uh, sp leestrekker in uh, Delft. I Gaan jullie, jullie besturen nu met de SP in Amsterdam. Uh, volgens Lilian Marijnen zegt... we besturen langs de hele A2. Dus jullie zitten volgens bij Amsterdam, Eindhoven. Ja, ik heb een tomtom. -tom, dus uh, ik weet niet wat er allemaal uh, langs de A2 Ja, maar, maar jullie zitten in Amsterdam, Eindhoven. Uh, zitten jullie ook in Maastricht? In het college? Nijmegen, ja. Maastricht. Ja, en ja Nijmegen, ja. Breda. Ja, dus uh, jullie, jullie, jullie, jullie... de SP bestuurt er steeds meer gemeenten. Ja. Uh, merken dat jullie als partij door het besturen veranderd zijn? Um, moeilijke vraag, Ja, he? moeilijke vraag. Want Zo uit het hoofd, zonder ja, voorbereiding. Zonder voorbereiding. Um, ik denk niet dat wij uh, er als partij echt uh, door veranderen. Niet, niet dat we op een andere manier... Uh, over de dingen nadenken, maar je moet er wel uh, mee leren omgaan. <laughs> zeg ja. maar. Ja, je moet, er, je moet er mee leren omgaan. Dat zie ik in Amsterdam ja. bijvoorbeeld, want dan zitten ze in het bestuur en dan hebben ze zelf iets verboden. En dan gaan ze dan als SP schreeuwen: Ja, dat willen we. Dus, dus het grappige is, je sluit een compromis en dan heb je een programmaakkoord. Ja. En, daar, en dan ga je in de verkiezingstijd weer brullen wat je eigenlijk wil, maar wat je vier jaar niet hebt gedaan. Ja, ja wat, volgens mij, uh, wat je volgens mij moet doen, is als je gaat besturen, dan uh, kijk, mensen de, zijn, zijn wel eens politici die denken dat mensen dom zijn, maar mensen zijn natuurlijk niet dom. Dus als je gaat besturen, dan weet iedereen dat je compromissen moet sluiten, dat je afspraken moet maken. En volgens mij moet je daar uh, met, met de partijen die samen gaan besturen, moet je daar heel duidelijk over zijn. Dat je zegt van nou, wij wilden dit, wij wilden dat, wij wilden dat. En we hebben, die heeft dit losgelaten en die dat en dit is wat er is uitgekomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat, uh, dat die uh, partij uh, de rest van de tijd niet meer mag zeggen wat hij eigenlijk vindt. Dus dat moet nog steeds wel gebeuren. Maar als je er gewoon duidelijk over bent wat je uit onderhandeld hebt, ja dan uh, begrijpen mensen dat denk ik wel. ChristenUnie zit in de lift. Die hebben nu twee zetels. Die kunnen misschien naar drie. CDA zit in de lift. Die zou misschien van drie naar vier kunnen. De SP zit in de lift. Die zou misschien naar vijf kunnen. Uh, zou jij als je wil regeren, zou, zou jij als jullie winnen proberen om in het bestuur te komen? Is dat erg belangrijk dat jullie in Delf ook mee besturen? Ik zou dat zeker proberen. Want uh, ik denk, wat, nou ja, wat ik al zei, je hebt verschillende uh, middelen om, om je stad beter te maken. En het besturen is daar ook een van. Dus uh, dat zouden we graag doen. Maar uh, natuurlijk wel uh, op een manier dat je ook je belangrijkste speerpunten kunt verwezenlijken. En? gaat dat je lukken? Daar ga ik wel vanuit. Ja, als jij in het bestuur komt, bedoel, want jij bent dan de beoogd wethouder. Um, dat zou kunnen. Ja, dat ja, zou kunnen. Ja, dat, uh, daar gaan onze leden natuurlijk ook. Ja, over. maar je dus rolt toch handen met de leden. Je, je weet toch wie je kandidaat wethouder is? Voor als je de verkiezing in gaat en je gaat winnen, dat je toch weet wie jullie naar voren gaan schuiven als bestuurders. Ik Zoals vind de... het vanzelfsprekend dat dat uh, lijsttrekker in principe ook kandidaat is. Ja, dus je bent. en uh, Theo Lilliveld vraagt... sluit je uh, de partijen uit om samen mee te besturen in Delft? Sluit nee. je partij uit? Nee. Nee, zo met iedereen. Ook met Vies, en Dirty. Nou, kijk, er zijn best wel partijen waarmee, waarmee het minder voor de hand ligt. Maar, um, nou, en boks meer. Je, je moet kijken welke afspraken je kan maken. En ik zeg nu tegen iedereen in Delft: wij willen meer betaalbare huurwoningen. En wij zijn op dit moment de enige partij die dat wil. Dus iedereen die zegt: ik, ik zoek een huurwoning in Delft. Want iedereen die er wel eens een gezocht heeft, weet hoe moeilijk je die kan vinden. Die moet echt op de SP stemmen. Ja, wij zijn wel de enige. Dus als ik straks. De P van moet... daar ook niet? Nee, die wil ze afbreken. Lieke Kuiper van de jonge socialisten, je moet werk gaan doen in Delft. <laughs> Lieke zit voor iedereen in de, zit, zit vandaag met allerlei jonge kandidaten. Lieke. Dit uh, Lieke is voor meer betaalbare sociale woningen. Ja. De, in Delft wil de Partij van de Arbeid afbreken. Ja. Lieke de jonge socialisten moeten in actie komen daar. Okay. Nou, zeker. Jullie zijn de enige? Ja, dus wij zijn de enige. Dus, uh, maar goed, als wij uh, gaan onderhandelen... Ja, dan gaan we natuurlijk wel zorgen... dat, dat er meer uh, betaalbare ruurwoningen komen. Anders kan nou. ik niet in een college deelnemen... want ik zit dat nu de hele tijd te vertellen. Dus ik vind wel, je moet wel betrouwbaar uh, zijn natuurlijk. En ja. niet uh, eerst A zeggen, dan B doen. Helaas zie je dat vaak gebeuren. Maar dat zijn we niet van plan. En, en, dus en, ja, besturen, maar wel... Uh, ja, het ligt eraan wat ze willen inleveren. En de studentenpartij, die stip heeft die wel iets... In de melk te brokkelen? Nou die hebben al sinds jaar en dag een wethouder. Dus, uh, ja, ja, dat weet ja, ik. Ja. Maar die wethouder. Uh, ja, maar, maar zijn ze de invloedrijke partij? Of, uh... Uh... Want die krijgt ieder jaar wel al die studentenstemmen erop als kippen zonder ja. koppen. Ja, ja, ja. Ik, ik vind ze niet zo heel uitgesproken. Nee. Als je, ik weet heel ben. je weet eigenlijk niet wat ze willen. Alleen de belangen van de studenten goed behartigen. Uh, fietsen. Ja, ze willen altijd meer fietsparkeerplekken. Dat is wel ja. echt... Dat, dat, dat moet je ze nageven. En lukt het ze? Dat lukt ze ook, ja. Dus, ja dat moet ik ze nageven. Dus uh, ze, ze willen alleen fietsparkeerplekken, maar geen betaalbare huurwoningen. Nee, ook niet. Waarom niet? Die studenten willen toch allemaal betaalbare sociale huurwoningen. Ja, die, die studenten die, die krijgen allemaal een campuscontract, ja. heet dat. En dan moeten ze uh, op een gegeven moment uh, weer weg. Ja. Um, maar de dat studentenwoningen zijn, al... zijn er wel. Ja. Maar uh, ja, als die studenten afgestudeerd zijn, zijn het er ineens ook gewone mensen geworden. En dan gaan ze de stad weer uit, want ze kunnen geen huis vinden. En behalve dat de mensen die in Delft als student hebben altijd zulke goede banen. Jij bent de enige loser die is gaan werken voor de <laughs> de SP. enige loser niet nee, voor de met, met, met jouw opleiding als industrieel voor, uh, vormgever, dat, dat, dat, dat, dat betaalt goed toch? Nee. Nee hoor. Nee, bij de meeste, meeste mensen die industrieel ontwerpen gedaan ja. hebben... Die, dat worden geen uh, die hele, hele betaalde banen. Nou, ik ken een paar die werken bij Google, die werken bij Facebook. Die werken uh, bij... Uh, hoe ja, die, die ken jij dan weer. Ja. Ja. ja, mijn studiegenoten die zijn nou allemaal uh, Wat zijn je als iets, iets creatiefs allemaal gaan doen, doen of zo. Ja. Nou, er zijn heel veel uh, industrieel ontwerpers die... Het is een hele brede opleiding. Ja. Dus er zijn er heel veel die iets heel anders gaan ja. doen. En ik ben bijvoorbeeld ook met milieuadvies. Ja. ja, dat is ook niet heel voor de hand liggend, Dus, nou. uh, dus het loopt heel erg uiteen. Oké, okay. we hebben uh, iemand die het altijd. Uh, heeft Delft uh, ook, ook handelsmissies naar China gestuurd. Handelsmissies naar China? Ja. Nee, okay. volgens mij. We, kijk, uh, uh, ik moet even een mail voorlezen. Beste Zwarte Prietpraters, ik ben een reuze fan van Wilbert. Daarom deze tip voor hem. Als hij dit al niet weet. Oh, je uh, moet deze mail doorsturen naar Wilbert. Uh, this is not a Chinese show. It's not from New York City, USA. Because of C36 Falun Gong. En dit show... Oh, uh, uh, Wilbert, goedenacht. Uh, ja, hallo. Ja, Hans Stok <laughs> had een mail gestuurd met een filmpje van YouTube. Dus je ziet, er zijn wel fans van je. En die sturen... Ja. Lieke gaat die mail voor je doorsturen. Dat oh, is mooi, ja. Oké. Okay. Ja, ik is, helemaal is, dus wat, wat naar nou de Dit is een ja. donker shot die streed tegen de, de, de uitbuiting van de Chinese mens... door de Chinese dictatuur die daar aan het woord is. Niemand luistert naar hem. Maar de enige plek waar hij ruim op de tijd geeft... hij, hij zoekt een beter radioprogramma, maar niemand wil hem. Maar ze dus hij veroordeeld tot mij. <lacht> dames en heren. Hij is nog hier, niet bij Jinek uitgenodigd. Nee, en uh, Wilbert, ja, die willen ze niet. Dames en heren, hier is uw enige echte man... die het opneemt voor de arme onderdrukte Chinees. Hier is Wilbert Stuifbergen. Een goede nacht, heren en dames. Het is een term uit onder andere het voetbal, de zogenaamde no-look paas. Je kijkt de ene kant op, maar speelt de bal ondertussen naar de andere kant. Een soort schijnbeweging dus. Een variant hierop is elke vier jaar te zien, of voor de golvende kijkers nu al. Ter introductie, het volgende geluid: Kan Kjeld Nuis de Gold Rush een goed vervolg geven in China? En komen er weer medailles bij op de baan in Apeldoorn? Wellicht bent u nu nog aan het zweven. omdat onze meiden en jongens het zo goed deden in Apeldoorn bij het WK Baanwielrennen. Of genoot u van het WK Sprint voor Schaatsen in Changchung? Kjeld had nog wel honger na zijn twee gouden olympische plakken in Zuid-Korea. En dat brengt me bij de simpele vraag die mij gesteld werd in Ede... toen we daar, zoals gewoonlijk, stonden te rijden bij de expositie Real Human Bodies. Een vrouw ging weer weg en ze draaide haar autoraampje open. Ze zei dat ze wel een mening had over onze flyer. Het bleek dat ze een buurvrouw was van Anne Faber die door een seriekrachter vermoord was... In onze flyer wezen wij erop dat de zaak van de onbekende dode Chinezen uitgezocht kon worden via DNA-onderzoek. Net zoals bij Arne Faber. De buurvrouw vroeg wat de buren wel niet van onze flyer zouden vinden. Die buurvrouw had zojuist Real Human Bodies bezocht met de mogelijk vermoorde Chinezen. Pijnlijk voor de buurvrouw, maar die Chinezen kunnen net zoals Arne Faber vermoord zijn. Pijnlijk als je daar net 15 euro voor betaald hebt. En er is nog een parallel met de zaak Arne Faber. Daarover straks. Eind vorig jaar stonden we ook te flyeren in Apeldoorn. En wel voor precies hetzelfde sportcentrum, namelijk Omniworld... waar die WK-baanwielrennen werden gehouden. Waar Kirsten Wild driemaal goud won... stonden in oktober dus nog mogelijk vermoorde Chinezen. Wat zegt dat over het moreel besef van Omniworld? Alles voor een harde euro. Dan kjelt hij won tweemaal goud in de Olympisch Korea. Aquasi Frimpong werd laatste bij de Skeleton, maar de Ghanese Belmerboy wist het al zeker. Over vier jaar in Beijing gaat hij voor de medailles. Moet de onnozele Frimpong nog vier jaar wachten? Op die Spelen van 2022. Kjeldnuis ging na Korea gelijk door naar Changchung in China, om ook nog te proberen het WK Sprint te winnen. Changchung, waar Falun Gong ooit in China groot begon te groeien? Changchung, waar, net als in heel China, de organen worden geoogst. Mogelijk is Kjeld er samen met aquatie over vier jaar bij. Als in China op grote schaal, bijgewoond door de hele wereld, een massaverkrachting plaatsvindt. En hier voor de tweede keer. Het Olympische handvest wordt dan, net als in 2008, misbruikt als dekmantel. Voor de zoveelste keer. Dus is er sprake van een serie verkrachting. In 2016 was de tussenbalans van de orgaanoogst 1,5 miljoen organen door het regime van Xi. Met een gemiddelde van 60.000 tot 100.000 organen per jaar. In 2022, bij de Winterspelen, betekent dat dat men dan mogelijk ruim 2 miljoen organen geoogst heeft. En Fringpong met nuis maar juichen. Ik weet niet waarom Fringpong uit Ghana vluchte. Maar het zal toch niet zijn geweest om mee te mogen werken aan de massaverkrachting in China. Hij is bene in de Verenigde Staten gaan werken om zijn Olympische droom uit te doen komen. Bizar dat een man uit Ghana, waar vroeger de slaven werden verscheept... dat de nu vrijwillig zich laat misbruiken... voor weer een propagandefeestje van de huidige slavendrijver China. In plaats van te rennen zou Frimpong stil in te staan bij deze feiten... en stoppen met zijn idiote Olympische jacht... Het enige dat speciaal is aan de Spelen... is dat ze om de vier jaar gehouden worden... in tegenstelling tot de meeste wereldkampioenschappen. Het idealistisch sausje van medemenselijkheid van de Olympiërs... is al vanaf het gastheerschap van Hitler in 1936 een vars gebleken. Verder zijn de Spelen een vehikel voor geld... of in het geval voor het van China, van geld en prestige. Vooral ook bij de eigen bevolking... die vanaf 1999 wordt gehersenspoeld. En onze pers is geen haar beter. De kop boven een redactioneel commentaar in 2008 in de Volkskrant luidde oorlog overschaduwt Olympische vlam. Er was een oorlog in Georgië. Maar dat de Chinese crematoria al jaren overuren maakte, daar had de Volkskrant weer geen boodschap aan. Tot op heden is bij de Nederlandse pers sprake van niet van een no-look-pause, maar een no-look-pauze. We kijken gewoon niet en dus worden naïeve figuren als Aquasi, Vimpong bij Jinek wel aan het woord gelaten. Tot zover. Nou, dankjewel Wilbert. Uh, uh, uh, uh, tot de volgende week. Oké. Okay. Oké, okay, doei. Uh, we, doei. Hebben, we hebben vier bellers. Dat is weer iets met... Luisteraars, u moet me niet vragen, maar... Uh, we, we, we, we gaan nu snel vier bellers afhandelen. Lieke gooi de eerste maar in. Goedenacht, met wie spreek ik? Hallo, ik praat tegen u. Ik ken uw naam niet. Hallo, zeg het maar. Ja, ik uh, heb een oplossing voor de SP om meer leden te krijgen. Vertel. Dan moet de SP gaan uh, werven in de theehuizen en in de moskeeën. Waarom? Omdat die mensen die gaan uh, overnemen wat de uh, islam zegt en die uh, voorgaande daar in die moskee. En wat die vertelt, dat neemt de meerderheid van de leden over. Dan dat is, is die bij de SP. Dan bent u dat echt bij is... de verkeerde partij. De SP is een partij die niet op grond van religie mensen gaat werven. Ze hebben een ideologie op grond van de mensen. En dus, ik denk dat het de laatste partij is die in kerk en gebedshuizen mensen moet gaan ronselen. Ja, nee, maar u zegt de buitenlanders van andere kleuren. Die Ik heb niet gezegd de benaard. buitenlanders, het zijn Nederlanders. Het zijn gekleurde ja, ja. Nederlanders in de onderklasse. Het zijn geen buitenlanders, het zijn Nederlanders. Nederlanders in... Van, van buitenaf... Ja, maar alle Hoe Nederlanders... Met... Hebt u niet geluisterd naar de Blanke Germaan? Alle Nederlanders hier met uitzondering van Anne Bakema... <coughs> en de Blanke Germaan... De, en, en Foppe uh, de Haan... dat zijn nog authentieke Nederlanders... als je daar gaat naar het jaar nul... toen de Romeinen hier kwamen... was het enige bevolkte gedeelte hier... waar de Friese waren, de Germanen... dat zijn de oorspronkelijke Nederlanders... en voor de rest is iedereen import... inclusief blondie... met zijn voorouders. Prima, dan laat ik het voorstellen. stellen... De, de van buitenaf komende Nederlanders. Ja, maar die, die zijn de, u, uw voorouders benaderen. waarschijnlijk ook. Ja, mijn voor voorouders komen uit Friesland. Dus dat zijn ook Aha. de Nederlanders. Maar ik weet zeker dat, dat er enige om... vervuiling bij u is. Maar gaat u verder. Nee, het gaat mij erom... Wanneer je benaai je, de, je mensen voor de gemeenteraad verkiezen. Dat doe je om bij de mensen in hun uh, groepjes te komen. Nee, of dat de dan de, bent u helemaal verkeerd. Bel Anders kun je ze niet benaderen. Oké, okay, dank u wel voor uw inbreng, maar het was waardeloos. Volgende bellen. Want we, mo we moeten hebben haast. We doen de laatste bellen, en daarna zijn we klaar. Goedenacht, met u spreek ik. Ben ik aan de beurt? Ja, u bent aan de beurt. Ik ken uw naam niet, want ik kan van Lieke geen namen krijgen. Oh, nee, ik ben ik heet Hans. Ha, Hans. Maar ik, en, en 25 jaar geleden, of zo, dus wel erg lang geleden, maar toen was er een Nederlander van Surinaamse afkomst. En die schoot nogal op de SP omdat hij uh, ook, dat was daarvoor, uh, toch iets uh, discriminerends had tegen donkere mensen. En met numerus clauses werkte. En, en SP? Ik vraag, me, ik, ik vraag me af of misschien die, dat verleden nog een. Uh, maar iets maar, maar pardon, ik, ik ken de SP al vanaf. de... Want ik was actief in de Partij van de Arbeid vanaf 1984. En. Uh, ik weet niet wat er discriminerend aan was hoor. Ik vond dat die partij een zijn statement had. Ze vonden dat uh, uh, als die mensen hier kwamen ze Nederlands moesten leren... en ze niet in ghetto's moesten worden gehuisvest. Wat was daar discriminerend aan? Ja, ik weet niet. Er werd met Duberis Clausus gewerkt. Dacht ik, in verband met... Uh, maar ik weet het... Oh, nou ja, als u het niet weet... maar ik wou suggereren dat ze van huis uit misschien... niet zo'n gunstige naam hebben. Dat is, dat, de, is de, de te... dat is Larikoek. Dat oh. is echt Larikoek. Als je als je stok wil een hond wil slaan vind je wel altijd een stok, maar ja, u kunt ja. stukken teruglezen van de SP. Uh, mensen moeten niet citeren uit één regeltje eruit. Ik heb hele een paar van ze gelezen onder andere één van Jan Marinus waar ik het helemaal mee eens was. En toen ik dat in de partij van de Arbeid inbracht, werd ik een cryptofascist genoemd. Ik weet dat er uh, kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst die hadden onderwijs, eigen taal en cultuur betaald uit ons belastinggeld, met de gedachte dat die kinderen namelijk zouden oprotten naar Turkije en Marokko wat ze groot werden. Dus toen gingen die kinderen op woensdagmiddag één uur extra naar school. En terwijl anderen... En daar werden ze door allerlei idioten, allerlei onzin over verhaaltjes uh, ingepompt en taal. En daar heb ik toen in de Partij van de Arbeid in Amsterdam ook wat over gezegd, maar toen wilden ze me allemaal lynchen. Want ik was een fascist. Ja, het, het klopt natuurlijk, als ik er wat over ja, uh, Lieke uh, mag zeggen, dat... Um, dat dat idee bij sommige mensen er is. En dat komt omdat de SP uh, ooit... vroeger, toen er ook allemaal uh, mensen naar Nederland kwamen om te werken... gastarbeiders, heeft gezegd van... je moet mensen goed spreiden, zodat iedereen goed kan integreren... en ja. iedereen moet wel goed Nederlands kunnen leren... Ja. Um, en Ik vind het een heel gek idee, maar sommige mensen vonden dat discriminerend. Terwijl volgens mij, uh, als je dat niet me. doet, werkt het juist discriminatie in de hand. Dat, ik vind dat er meer mensen van Turkse doet... Marokkaanse afkomst in Amstelveen, in Buitenveldert, in uh, Wassenaar, in uh, hoe die in Rotterdam, waar al die rijken wonen, de Kouwopdikkers of zo, nou, daar moet je ze allemaal zetten. Maar goed, meneer, dank u wel voor het bellen. We gaan <laughs> snel naar de volgende, want we gaan nog de laatste twee doen. En dan geen belles meer. Goedenacht, met wie spreek ik? Dag Frans, zegt u het maar. Ja, goedenavond. Ik uh, woon in Doetinchem, hè. Mm -hmm. ik, ben, ik ben blind. Ik zou die mevrouw willen vragen. Uh, wie helpt mij met stemmen? Ik Aha. moet dadelijk stemmen. Blinden Iedereen mogen stemmen, stemmen, maar die, ze, ze hebben geen stembiljetten in Braille, hè, meneer Frans? Nee, ze hebben geen. handen. Er, er is ook geen hulp. Nee, meneer Frans, even. En mee... Hoe doet u dat dan tot nu toe altijd? Ik ben uh, altijd geholpen door een vriendelijke medewerker. Die okay. eigenlijk niet mag en toch doet. Maar voor blinden, hè, we hebben bij we hebben vaak genoeg uh, programma's gehoord over blinden of mensen die uh, in een rolstoel zitten of noem ze maar op. Maar voor blinden te gaan stemmen is er niks geregeld, wettelijk. Ja. Meneer Frans. Ik ga ja. een programma maken, Lieke Weer, meneer Frans, telefoonnummer opschrijven. Ik ga een programma maken over blinden. En ik vind dit een gigantisch probleem. Want ik vind dat jullie blinden gewoon, nou, vertrapt worden. Bijna Falun gong achtig Want ja, je moet vertrouwen op iemand naast je die zegt dat je hebt gestemd op wat je hebt gestemd. Ja. Maar die kan je voorliegen. Ja, dat is het nou eerst. Want ja. als ik zeg, ik wil op, uh, nou ja, de, de, de SP stemmen. Of op de vertij van de arbeid, wat vult die persoon in? Weet ik ook niet. Nee, nou en kijk. Ze, ze dat, kunnen geen selfie maken, dus want de... u bent blind. U kunt niet kijken op die, cel, op die foto. Nee, nee, ik kan niks zien. Nee, dan bent kijk, u al. Dat... Bent u al wordt u, hebt u het al zwaar? En ik, ik stel voor dat ze een aantal braille stemformulieren maken. En, en dat zou moet, zo, zo moeten kunnen. Dat de iedere ja. gemeente er, uh, uh, he, als we kijken dat er, uh, als er te, te, te duizend blinden zijn... dat we gewoon uh, duizend formulieren maken met braille. Er wordt, nou, ik wil niet veel zeggen... maar hier in, in de Gelderland wordt er weinig gedaan voor blinden. Oh, niet alleen in Gelderland, in heel Nederland. Maar meneer ja. Frans, ik vind dit een fantastisch punt wat u heeft gebracht. Wat gaat u stemmen bij de komende verkiezing? Ik ga er spreekt stemmen. Oké, okay, dan moeten we maar hopen dat die lieve medewerker nee. u niet uh, te pakken neemt. Hé, hey, maar nou, echt Frans, ik heb, dit, dit... Ik, heb, ik heb wel iemand hier die mij helpt en uh, die gaat gewoon met mij mee. En, uh, ja. ja, nou, die vertrouw ik en die help ik dan mee. Maar Frans, ik dan vind dan dit een heel goed punt. Uh, Lieke, je schrijft zijn Franse nummer op, alsjeblieft. En dan gaan we Frans gebruiken voor de blinde uitzending. Oké, okay, Adam, we gaan goed. naar de volgende beller. Dankjewel, Hans. Uh, hallo. Hallo. Hi, met wie? Hi, met deze Gijze. Hi, zegt u het maar. L -l Diezelfde mevrouw die destijds met jou sprak over de elektrische auto's en dat we oh. mensen ervan. Nou, mevrouw <lacht> dus Dizzy en ziet u dat ik, dat ik, dat ik bleef <lacht> zeggen dat we die uitzending over blinden gaan maken? Ja. Het, u ziet ik weet dat het, ik me woord ik, weet, ik, wacht, ik wacht op je berichtje. Ja, maar dat, maar, moet, um, moet, eh, april, hè? dat doen we in april, uh, uh, april mee. Dat gaan we doen. Komt ja. helemaal goed. Maar uh, fijn dat ik zo hele tijd in de wacht heb gehangen terwijl die meneer net het gras van mijn voeten wegmaakt. Oh, dat geeft u. Nee, maar mevrouw Dizzy en u mag, nee, u mag, u mag uh, altijd alles zeggen. Ik wil eerst even een, pa oh, dank je. Ik wil even een paar dingetjes uh, snel even roepen. Sowieso complimenten aan jou en aan Lieke. Hoe jullie die meneer uh, Jillers, die zo ontzettend aan het schreeuwen was, toch respectvol te woord bleven staan. Oh, Want je vond ik het hoog... weinig respect voor wat ik deed. Ik zat hem gewoon uit te lachen. Maar goed. Ja, maar dat vond ik terecht. Maar je hebt wel beloofd dat ik hem ga terugbellen. Ja. Lieke gaat hem ook ja, terugbellen dat, en, dat, en Lieke gaat hem inpalmen. Dat iemand hem gaat terugbellen, toch? Mhm. Mm ik maar, maar afwachten wie, de, wie zijn achternaam iemand is. Um, goed, tot daar aan toe. Maar het, uh, die meneer is 30. Ik hoop dat die meneer eindelijk in al die jaren een beetje het besef heeft meegekregen. Hoewel ik eraan twijfel dat het echt gaat gebeuren. Dat je meer je punt kunt maken wanneer je niet gaat schreeuwen. Maar gewoon met iemand in gesprek gaat en communiceert. En dat houdt niet alleen in de zenden, maar ook luisteren. Dat is punt 1. <lacht> punt 2. Sinds Football International. Of hoe het of Football Insight, hoe het ook heet. Mm. Sinds dat eindelijk eens een goed programma aan het worden is, en, en Johan Derksen en Van der Gijp en zo gewoon zeggen wat ze willen zeggen, ben ik als blinde vrouw ineens geïnteresseerd in voetbal. Maar het <lacht> is wel een heel, leuk, <lacht> een heel leuk programma aan het worden. Het is gewoon kambaren. En mensen die, mensen die daar de humor niet van inzien, nou ja, er zit een knop op je televisie en hou op inderdaad met dat gehuilie huilie. Dat geldt hetzelfde voor die meneer die heel hard riep dat jij geen aandacht schenkt aan de problematiek van mensen met een uh, beperking. Want dat is, nou ja, ik ga het even voor een vrouw op zo grof zeggen, rondhoud, gelul. Uh, oh. En daar ben ik het bewijs van. Um, goed, uh, ook weer tot daaraan toe. Een uh, stembiljertje in Braille, dat mag niet, want dat moet een eenheid zijn in het hele land. Oh. Daar mogen ze geen, geen verschil in maken wettelijk. In de tijd dat er, nog, dat er even tijdelijk met computers werd ja. gestemd... kon dat wel met stemondersteuning. Maar ja, daar zijn ze dus weer mee gestopt. Dus ik ben heel blij dat mijn echtgenoot mij helpt... en dat ik die dus helemaal erin kan vertrouwen. Maar dan moet u ook vertrouwen, want als mijn vrouw zou zeggen... stem op de PVV, dan zou ik het <lacht> toch niet doen, hoor. Nee, als ik jouw vrouw was, zou ik jou ook niet helpen. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, het vervelende is wel dat er dus niemand mee mag lopen... een in. En dat er nu dus nu in de regering wel over gedebatteerd wordt... over hoe dat met mensen met een licht verstandelijke beperking. Nou, dat is leuk een onderwerp wat ze heel lang kunnen opschuiven. Want ja, waar leg je de grens en hoe controleer je dat? En hoe controleer je dan de beperking? Maar Lieter, mag ik u wat vertellen? Ik heb al mijn drie kinderen toen ze klein waren... Zodra we nee. gingen stemmen, bracht ik de kinderen mee, liet ik ze mijn stembiljet invullen, omdat ik ze die traditie van gaan stemmen. Dat mag de, wettelijk niet. Nou, als iemand me daar een opmerking over maakt, sla ik hem. Nou, ik moet niet geen nee, fysiek geweld. Je hoeft geweld. blinde mensen zo de mieter hebben, en ik in kluis met mensen. Mijn, mijn, mijn man wil meelopen, de stemhokje in. Ja, nog wie dus, anders gebeurt er niks. Nee. Ik kan er wel een uur gaan zitten, maar dan neem ik lunch mee. Maar het... het, het <lacht> komt er gewoon op neer. Dat je dus elke keer daar weer over in discussie moet. En dat vind ik wel een, een nou, vervelend punt. En het wordt nu wel weer op licht verstandelijk beper beperkt euh, gebracht. Maar alle mensen die gewoon lichamelijk een probleem hebben. Of ja. het nou al is het maar ja. oog-handcoördinatie, dyslexie, ja. een handspasme of inderdaad ja. blind slechtziend. Noem het maar. Uh, waarom wordt daar niet gewoon een soort van vrijstelling voor? Uh, vind ik ook. <hijf> we zullen dat daar... zou eigenlijk wel eens moeten. Maar de, deze die uitzending die we gaan maken over blinden, de, Waar jij de gaststans. Zijn, zullen we dat zeker doen en zal ik wat ja, mensen ter verantwoording ja. roepen? Reg, regel een taxi en ik binnen. Ja, natuurlijk, dat regelen we allemaal. Ja, anders laat ik Lieke uh, uh, Kuipertje persoonlijk komen ophalen. Dankjewel, Desiree. Oh, Volgens gezellig. mij was jij de laatste beloofde. Goedenavond en complimenten. En Dank, voor Lieke ook. Dankjewel. Doe. dankjewel. Doe. Hebben we onze Janus hangen? Nee. Oh, wat, wat, is Janus boos daar vorige week dat hij niet meer kon of heeft hij meer tijd nodig? Ja, ja, Oh, ja, is dit is heel goed, die microfoon, moeten we vaker doen. Is veel leuker, hoort de luisteraar ook alles. Uh, Lieke, uh, waarom zijn we zijn beide aan het einde, het is tien minuten voorheen, we kregen straks nog Janus. Zeg jij nou Prim, ik wilde dit nog graag vertellen en daar zijn we niet aan toegekomen. Want ik zei je, het programma gaat razendsnel, je denkt het ja. is twee uur, het vliegt voorbij. Maar is er nog iets wat je... Oh ja, die 3000 betaalbare woningen. Hans Visser vroeg het, hoe moeten die woningbouwen, ja. financieren. corporaties... zijn leeggeschoven, marktpartijen. Ja, ja, daar, daar wil nog ik nog wel even op reageren. Ja. Sowieso heeft hij gezegd uh, 30.000 nee, woningen... maar de, de, dat, een dat is een beetje veel. Hè? 3.000 ja. moet, het, uh, moet het er zijn volgens ons. En dat, uh, hij zegt volgens mij... Uh, dat kan je niet betalen. Of de woningcorporaties kunnen dat niet betalen. Maar dat is helemaal niet waar. Uh, corporaties hebben veel geld. En uh, Van de Week kwam nog in het nieuws... dat ze juist zoveel winst maken op sociale huurwoningen. Dus ja. het is echt een mythe... die de VVD ons uh, vertelt... Dat dat er heel veel subsidie moet naar een uh, sociale huurwoning. Uh, die kunnen we gewoon uh, bouwen. En uh, het is een kwestie van billen. En dat zie je ook gewoon terug in de gemeente Delft... dat de partijen die dat niet willen... die zeggen gewoon, wij willen andere mensen in onze stad. Ja. En dat is een heel essentieel verschil, volgens mij. Ben je bezig met de stad te maken voor de mensen die er zijn... en de mensen die daar graag naartoe willen komen? Of ben je bezig een stad te maken met een soort van plan... van er moeten dit soort mensen wonen en de rest zoekt het maar uit. Ja, dan jaag je mensen de stad uit. En dat is volgens mij een totale bizarre instelling... voor een gemeente die een maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moeten hebben. Liever Lieke, ik woon in de Bijlmer. Die Belmer werd gesloopt. En toen heb ik tegen de stadsdeelvoorzitter gezegd... eigenlijk zeg je, want het zat een heel verhaal van de inwoners... wat is hun opleiding, wat is hun verdiencapaciteit... en ze wilden dus graag twee verdieners aan. Ik zeg, je zeg gewoon, ik wil een andere bevolking. Ja. Hij was woedend dat ik dat zei. Maar dat was de waarheid, want je wil een andere bevolking. Je wil een bevolking die meer geld oplevert, die meer belasting betaalt. Hoe meer eigen woningen er zijn, hoe meer onroerend goed belasting je binnenkrijgt. Dus voor een gemeente met veel, hè, zoals Bussum, waar je bij opgegroeid... waar er heel veel koopwoningen waren en twee verdieners, is het heel prettig. Want je hoeft minder uit te geven. De bijstand gaat nu van de gemeentelijke uh, potjes af. Dus hoe minder mensen je in de bijstand hebt, hoe beter het is voor jou. Ja, maar de, wat je krijgt vanuit de Rijksoverheid, uh, dat heeft daar ook mee te maken. Dus dat is niet altijd waar, dat het allemaal meer kost als gemeente. En het Kijk, ook economisch gezien geloof ik het gewoon niet dat het beter is. Want als jij toch gewoon zorgt dat je betaalbare woningen in je stad hebt... houden mensen ook meer geld over om in de lokale uh, winkels, in de lokale horeca te stoppen. En op die manier uh, functioneert de stad prima. Dus dat kan gewoon allemaal. Je moet het alleen willen. En je hebt nog mensen die voor een laag bedrag zwart willen schoonmaken. Uh, ja, maar wat heeft dat ermee te maken? Als je lage... mensen met lage inkomens dan kan je nog de aan nog een, uh, een schoonmaakster inhuren. Maar als je geen arme mensen hebt, maar alleen maar reken twee verdieners, dan moet aan de zelf onder de toilet en zo gaan kruipen. En dat doet hij niet meer. Ja, nou ja, dat lijkt me weer een heel ander probleem. Nee, maar je moet <laughs> maar mensen hebben. Mij... Als je geen armen hebt, heb je geen mensen om uit te buiten. Je moet altijd iemand hebben om uit te buiten. Want nee, de, de, nee, nee, nee. Je kunt, je kunt het prima zo regelen dat mensen niet uitgebuiten worden. Je kunt schoonmakers ook gewoon gebruiken. Ja, we, we, we leven in een kapitalistisch land. Dat is maar kapitalisme. dat moet nou juist veranderen. Oh, oké. Okay. Hoe wil je dat doen? Ah, laat lag vraag. Hangt Janus. Nou, oké, okay, we hebben een dichter. Janus, Janus ben je er? Ja, zeker. Hey, sorry, sorry, sorry, vorige week. Ik, je wilde, ja, ik wilde techniek, je heel je graag. Lekker, maar het was een ram met de techniek. En alles en niets liep en werkte. Dus uh, het, het zou een ram zijn als je in de uitzending was gekomen. Maar uh, ik twijfelde om je vanavond nog het gedicht te laten voorlezen. Maar ik dacht, nee, jij moet altijd actueel zijn. Op wat er is gebeurd, dus vandaag. Dames en heren, hier is onze huisdichter. U hebt hem mijn week moeten wissen. En hij kon niet met me mee naar Suriname, want ik had mevrouw ja, mijn mee vrouw meegenomen maar ze heeft het ticket zelf betaald. Ja. Hier, hier is de naar de warmte Janus. Hilvers om één. Ik ga het hebben over mijn ontzettende irritatie aan de. Posters die ik hier in Rotterdam overal tegenkom rond deze tijd... in het kader van het thema van het programma, de lokale verkiezingen. Ongelijk maar eens met de deur op zijn Rotterdams verwal te oreren... die lokale verkiezingen die beginnen me nu toch wel aardig uit mijn keel te irriteren. Elke dag dat ik mijn huis uitkom, of ook maar enigszins naar buiten ga... kom ik ongewild verkiezingsposters tegen na hoogstens 15 meter uit mijn straat. En ja, natuurlijk, het is verkiezingstijd en ja, dan hoort ook dit erbij. Maar wie nog wijs kan, uit die semi-ideologische aanplak-nonsens, kan die vrouw of man, of hoe dat dan ook heet vandaag de dag, zich dan even komen melden bij mij. Want volgens mij ben ik niet simpel. En ik ben echt niet achterlijk. Maar ik snap de politieke posters voor mij lokaal totaal niet meer. En ik lees ze toch meer dan en passant, Hilversum. Ik lees ze keer op bloody fucking keer. In de cabrio of op mijn fiets. Slogans zeggen me niets. Na, na, na. En dat is Linda, Roos en Jessica. En nee, dat is niet gewoon omdat het kan. De ideologische leegte van het politiek dis discours... daar krijg ik gewoon een ademnoot van. Want als ik leefbaar mag geloven... dan staat mijn vrijheid op het spel. En als de CDA de macht hier krijgt... Dan is het gedaan met de angst, maar ruimte voor ambitie is er bij hulli dan weer wel. Door een slechte kleurkeuze is het ook nog eens een slechte poster, maar een nog veel slechtere leus. Want als ik er voorbij fiets, dan vindt de CDA zichzelf maar angstig ambitieus. De ex-liberale VVD, ja, die kiest ook heus niet voor de poen, die liegt op aangeplakte liegbiljetten dat de VVD staat voor hard werken en doen. Ik ben zo moe van al die ideologieën in de open ruimte. Al die posters staan voor fracties. Maar alle frasen zijn het. Lege acties. Degenen die mijn stem wel willen... die kunnen hem ook wel winnen. Maar dan moeten ze wel echt opnieuw gaan beginnen. Of gaan schrijven met wat zinnigs. Want de groene inkt op al die posters... die kleeft aan hun allerpolitiek milieu. Dus houd je posters lekker thuis als er niks zinnigs op staat... Ik ben die namaakideologieën van al die lokale snotneus, semi spindokters zo ontzettend beu. Lieve partijen, ik wil graag zonder jullie belegen beloftes boodschappen doen op de fiets. Dus als jullie echt niks zinnigs te zeggen hebben, pleuren lekker op mijn holle frazen. Door jullie bruswerk wil ik nog steeds gaan stemmen. Maar die kutposters leren me helemaal niets. Nou, uh, hier kan ik niets beters op zeggen, Janus, dank je wel. Even hey, fijne nacht. Lieke, het is al 1 uur 57 en 16 minuten, 16 seconden. Uh, je gaat, je, je, ik heb elk geval je ouders blij gemaakt, want je gaat ja. nu bij ze slapen. Ja. En ja. dan sta je morgenochtend op en dan kan je van hieruit naar het hoofdkantoor in Amersfoort reden van de SP. Ik ga lekker naar huis morgenochtend. Oh, je blijft gewoon bij, bij papa en mama wel ontbeten morgenochtend. Ja. Oké, okay. ik heb hier een boek uit 2009. Dat geef ik aan al mijn gasten. Die heb ik er persoonlijke opdracht voor gezeten. Stand de muziek maar. En ik vond het ontzettend fijn. En ik wens je heel veel succes. En we gaan je bellen. De laatste, de, de zondag, dus na de verkiezingen, bel ik je om de uitslag te horen. Dat is goed. En ja. dank je wel dat ik er mocht zijn. Maar... Nou, ik vond het geweldig. Volgens veel mensen van de SPBA, het talent. Dus ja, ik luister ook maar naar anderen. Uh, uh, luisteraars. Uh, dit programma wordt gemaakt door Techniek. Anne Bakema, extra hulp. Hans Schelfees. Telefoon, webcam, social media. Assistent Premilieke Kuiper, Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur. Redacteur, producer, vormgever, onderzoek en je van alles. Presentator Prims, uw jou, raam, jouw Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van PONT. En gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers... die de belachelijke hoge uitkeringen van de top van de NPO financieren... die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien... en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. En deze mooie, fantastische studio hebben betaald dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer met Sabine weg van D66 in Arnhem. Hierna hebben we Nachtkijkers met Martijn Gremius en iets met de Um, ga naar de website van Pont voor hele leuke filmpjes leven de vrijheid van meningsuiting leven Pont, leven de Europese Unie leven lokale politici leven de SP, leven Delft leven Nederland, tot volgende week namaste, dag